De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden is op weg van Hongkong naar Moskou. Dat meldt de Engelstalige krant South China Morning Post. Moskou zou niet Snowdens eindbestemming zijn. Waarschijnlijk reist hij door naar IJsland of Ecuador, schrijft de krant. Meer details zijn nog niet bekend.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 Noordoost-Twente. Graag verwelkomen we u in Twente. Landgoed van Nederland. Kom naar Ja Natuurlijk. Een expositie over de intrigerende samenwerking tussen kunst en natuur. Nu te zien in en buiten het fotomuseum in Den Haag. Met gratis audiotour van Vincent Bijlo. En gratis toegang voor kinderen. Kijk op ja-natuurlijk.com Dit was Lekker Weg in Eigen Land. Zolang we lezen zullen we de grote Russen lezen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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Palm. Goedemorgen. De demonstraties in Brazilië werden begin deze week nog carnavalesk genoemd. Maar intussen is de mars van de miljoenen in ruim 80 steden grimmer geworden met doden, meerdere gewonden, vernielingen, traaggas en rubberkogels van de politie en stenen van de betogers. In Brazilië leek de bevolking vooral woedend over de verhoging van de prijs van een buskaartje. Maar nu die verhoging wordt teruggedraaid en president Rousseff allerlei beloften doet, zijn de gemoederen totaal niet te sussen. Zelfs het voetbal van de nationale elftal leidt de aandacht niet af zoals gehoopt, in tegendeel. Er is in Brazilië uiteraard heel veel aan de hand. En daarom is publiciste Ineke Holtwijk, oud-correspondent van de Volkskrant en de NOS in Brazilië, onze gast. En hoort u haar straks over de geschiedenis van het land waar ze vanaf 1989 woont. En hoe die geschiedenis de gebeurtenissen van u kan duiden. Goedemorgen Ineke. Ja. En na de column rond half elf van Philip Frederiks bespreken we het onlangs verschillende boek, dagboek van een beul. Een werkelijk bestaande dagboek van een 17e-eeuwse bul, bewerk, bewerkt door de historicus Joel Harrington. En dat is een gedetailleerd verslag waarin echt alles... Er blijft ons eigenlijk niets bespaard. Uh, deze beul doodde eigenhandig in 40 jaar 394 mensen. En we hebben, uh, laten we zeggen, de Nederlandse executiekenner... uit de vroegmoderne tijd, of althans... De man die weet hoe dat toen ging, Hans Mol aan tafel... en die heeft ons het boek gelezen en komt ons even helemaal bijpraten. Hans, welkom, we gaan het er straks over hebben. Goedemorgen dan in het tweede uur van OVT komt letterkundige Wim Zaal... vertellen over het heerlijke boek De Corsicaanse Monsters. Want zo noemde echtgenote Josephine de familie van haar man Napoleon Bonaparte. De onmogelijke en op zijn macht beluste familie... vol ijdele, geile en valse leeghoofden. En tot slot in half twaalf de documentaire serie Het Spoor terug... met het programma van Hans Olink over de veelzijdige en verrassende emotie Heimwee die de mens natuurlijk ingrijpend kan beïnvloeden... maar die ook veel terug te vinden is in muziek, poëzie en schilderkunst. Dat allemaal tot 12 uur vandaag, maar eerst een geluidsfragment... dat u deze week vaker heeft gehoord en dat u ongetwijfeld herkent. Today, in the world of freedom... the proudest boast is... I'm a leader. Ik. Uh, Ik. Ik. Ik. appreciate. Ik. Appreciate Mijn interpreter. translating my German. Ja, het is deze week al vaak gememoreerd. Vijftig jaar geleden sprak president John F. Kennedy de legendarische woorden: Ich bin ein Berliner. En afgelopen woensdag werd er opnieuw bij de Brandenburgpoort aan gerefereerd door de burgemeester van Berlijn, door Angela Merkel en uiteraard natuurlijk ook door Barack Obama. Over de speech van Kennedy spreken we nu aan de telefoon met Amerikanist Thomas Gijswijk van de Universiteit van Tübingen. Goedemorgen Thomas. Goedemorgen. Ja, die speech van Obama woensdag, die heeft niet zo'n indruk gemaakt als die van Kennedy. Nee, maar dat was ook niet te verwachten eigenlijk, hè. De, de context is, is nu zo anders uh, dat uh, je ja, echt niet van Obama kon verwachten... dat hij een speech gaf die de, die de geschiedenisboeken in zou gaan. Was het dan wel de zo jaar... verstandig van hem om precies 50 jaar na dato... waarbij iedereen aan Kennedy denkt om dat juist die dag te kiezen? Ja, ik denk het wel. Hij heeft alleen de pech gehad dat natuurlijk nu net een paar weken geleden... het hele Prism-schandaal naar buiten kwam. Dat volgens mij niet eens zo'n groot schandaal is. Hoor. We wisten het eigenlijk wel. Maar daardoor is hij natuurlijk met, met minder open armen ontvangen dan, dan wellicht uh, hij had gedacht. Ik denk dat hij toch wel verstandig eraan heeft gedaan om om te komen. Al was het maar uh, vanwege de bilaterale relatie met Duitsland. En uh, ik denk dat hij ook een goede, een goede speech heeft gegeven. Ja, want het is een soort traditie. Het is niet alleen Kennedy, maar Reagan was natuurlijk... Uh... Legendaars, bring ja, down that is, wall. Een, een speciale band bestaat er tussen, tussen Berlijn en, uh, en Amerika. En dat gaat natuurlijk al, al langer dan 50 jaar terug naar die eerste Berlijn-blokkade. De beroemde Amerikaanse vliegtuigen die daar uh, de, de, de luchtbrug uh, levendig hielden. Um, daarna natuurlijk Kennedy die daar 50 jaar geleden de, de beroemde speech heeft gegeven. Reagan... ...is erop ingegaan. En Obama zelf natuurlijk ook. Hè? Dat was bijzonder tijdens de campagne... ...toen hij nog niet eens president was. Ging hij naar Berlijn om aan te tonen... ...ik dan ook president van het Westen zijn. Ik ben weliswaar jong. Maar Kennedy was ook jong. En uh, Obama-speech in de zomer van 2008, waar dus ook 200.000 mensen op afkwamen... was denk ik de belangrijkere Berlijn-speech van Obama dan die uh, van afgelopen week. Laten we het hebben gaan uh, over Kennedy en dat ik bin ein Berliner. Even nog, we hoorden net in de toespraak, bedankt die zijn uh, uh, vertaler. Hij wilde per se iets in het Duits zeggen... Ja, en het grappige is dat uh, eigenlijk zijn aardsrivaal in Europa daarvoor verantwoordelijk was, mede daarvoor verantwoordelijk was. Um, Charles de Gaulle, de Franse president, die eigenlijk erop uit was om de, de Amerikanen uh, iets wat simplistisch gezegd Europa uit te jagen, die was in 1962 naar Duitsland gegaan en had daar verschillende speeches gegeven en had de, de Duitse menigte... ...in extase gebracht door ze dan in het Duits te eindigen... ...met es lebe Deutschland, und es lebe die Deutsch-Francusische Freundschaft. En Kennedy wist dat natuurlijk. En je kunt hem ook op de, op de geheime Kennedy tapes... De, ...de tapes die hij zelf heeft opgenomen van gesprekken... ...kun je hem nou horen dat hij met zijn ambassadeur in Duitsland aan het praten is... ...en, en um, zegt van ja, moet ik dat wel aangaan, die competitie? Hij sprak Duits en ik kan dat niet wat ze toen uiteindelijk gedaan hebben, is een aantal Duitse lessen voor hem georganiseerd in het Witte Huis. Hey, maar mag heel even tussendoor, want we hebben hier ja. Philip Fredericks aan tafel. En die kan zich dat vast ook nog wel herinneren. Wie was nou de betere Duits-sprekende? Kennedy of De Goal? De, de Goal, zonder twijfel. <laughs> ja, zeker. Ja. Maar wel met een prachtig Frans accent. Oké, okay. ja. absoluut. Ja, nee, dat is mooi Dat kun je ook uh, op het internet uh, nahoren op YouTube. En inderdaad uh, met een schitterend Frans accent, maar hij sprak hele volzinnen in, uh, in het Duits. En dat kon Kennedy niet. Kennedy stond erop bekend dat hij absoluut geen talent... Voor, voor andere talen dan het Engels had. Maar uh, Ispina ein Berliner is, um, is zijn eigen vondst. Ja, want je zegt... Uh, er is altijd discussie over... heeft hij dat nou op het laatst bedacht in het vliegtuig... Ja. of is dat al helemaal voorbereid... Ja. Uh, er zijn verschillende, um, verschillende theorieën over geweest. Dat zijn, zijn speechwriter uh, Ted Sorensen het heeft bedacht... of zijn national security advisor, met George Bundy. Maar uh, ik heb nu uitgevonden in de, in de dagboeken van Bundy... die overal bij was, die ook in Duitsland mee was. en Die dagboeken zijn recent vrijgekomen. Daar staat duidelijk in dat er tijdens die Duitse lessen vooraf was... dat Kennedy al het idee had... Uh, dat idee is alleen, maar niet, is alleen niet teruggekomen in de speech die was voorbereid. En toen heeft Kennedy uiteindelijk in het vliegtuig naar Berlijn... op de ochtend van de beroemde tocht, uh, toespraak, dus echt min of meer precies 50 jaar geleden... heeft hij uh, gezegd, ik neem dat iets binnen in En toen is het pas in, uh, in de speech gekomen. Ja, hij gaat daarbij terug op uh, Cicero, hè? Civis Romanus sum. Is dat nou iets wat Kennedy zelf bedenkt om... Ja, nou ja, dat is ook wel interessant. Um, er is natuurlijk enorm veel over die speech al, uh, al uh, geschreven. Um, maar volgens mij heeft niemand nog uitgevonden... dat de eigenlijk inspiratie daarvoor van Kennedy's grote held kwam. En dat was namelijk Winston Churchill. Um, Kennedy was zelf eigenlijk ook historicus. Hij heeft een boek geschreven over uh, Engeland... in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. En Churchill komt daaruit als, als de grote held. Uh, het is ook bekend dat Kennedy thuis... Uh, speeches van Churchill op de plaat hoorden als inspiratie. Alles had gelezen van Churchill. En wat blijkt nou? Churchill heeft in 1947 een grote Europa toespraak gehouden waarin hij zegt um, dat hij hoopt dat het um, ooit weer zo ver zou komen dat Europeanen zo trots zullen zijn om te zeggen I am a European als ze ooit waren civis romanus te zeggen. Het is dus exact dezelfde constructie als Kennedy gebruikt Um, in de Ich bin ein Berliner toespraak die we net hoorden. Maar op de een of andere manier is, is niemand er nog op gekomen. Dus uh, ja, ik zou zeggen, jullie dus, dus hebben een, voor het eerst in de uitzending. We hebben hier een primeur. Een primeur in de uitzending. Ja, en daarvoor dus, moet je in Tübingen studeren om dat te ontdekken. Ja, ja. Thomas, nog heel even naar een stuk van de speech. En daar wil ik ook even naar luisteren. Dat misschien, nou bijna misschien wel zo beroemd is als Ich bin ein Berliner. Het is het vervolg daarvan en het is eigenlijk nog uh, veel mooier. There are many people in the world who really don't understand or say they don't. What is the great issue between the free world and the communist world? Let them come to Berlin. There are some who say There are some who say that communism is the wave of the future. Let them come to Berlin. And there are some who say, in Europe and elsewhere, we can work with the communists. Let them come to Berlin. And there are even a few Who zei that it's believing that communism is an evil systeem, but it permits us to make economische progress. Lastly not Berlin in common. Let them come in. Ja, heel even kort, dit is bijna de dictie en en, en de rust en, en de stijl van Churchill. Ja, nee, dat zou je zeker kunnen zeggen. Dat was, um, ook... Een briljante fonds van Kennedy zelf. Uit die dagboeken van Bundy blijkt ook dat hij werkelijk in Berlijn... terwijl hij daar um, tussen de 2 miljoen mensen doorrijdt. Uh, deze zin heeft bedacht. Um, hij had al eerder aangevoeld... ik moet daar iets korts en krachtig zeggen tegen die mensen in Berlijn... die natuurlijk al, al uh, 16 jaar lang daar in, in, in de Koude oorlogcrisis, de frontline of the Cold War, zoals ze toen zeiden, geleefd hadden. Ik heb daar iets krachtig nodig. En hij heeft echt pas een paar minuten voordat hij daar het podium op kwam, uh, deze zin uh, um, zo neergezet... zoals hij ze uiteindelijk heeft, uh, heeft uitgesproken. Dus uh, ja, een genie. Uh. En uh, het is duidelijk in de dagboeken ook dat, uh, dat Kennedy het uh, goed idee vond... om, um, zoals hij zelf zei, uh, campagne te voeren voor president of the West. Uh, dus dit was ook de competitie met de goal. Kan ik een groter publiek krijgen... Uh, kan ik het enthousiasme van, van De Gaulle in 1962 uh, zelfs uh, verbeteren. En dat is hem duidelijk gelukt hier. Thomas, ga je het nog even want het is over discussie over de bedoeling van wat hij daar precies zegt? Hè? Ja. ja, aan de ene kant is het briljant. Aan de andere kant heeft hij er ook de, de, de ene fout zeg maar, van zijn uh, Berlijnreis gemaakt. Want um, die zin als hij zegt, um, for those in Europe and elsewhere... We think we can work with the communists, let them come to Berlin. Wat hij daar bedoelt um, is uh, een waarschuwing te geven aan socialistische partijen in West-Europa... ...die van plan zijn om met de communiste coalitie te beginnen. Dat is natuurlijk in deze context niet helemaal duidelijk. Hij heeft in een speech daarna zelfs nog een extra zin ingevoegd om het, uh, om het uit te leggen. Maar veel historici natuurlijk die alleen maar deze speech lezen en die context niet kennen... Die denken wellicht terecht van hé, hey, dit is weer Kennedy, de, de koude oorlog strijder uh, die uh, het complete tegendeel zegt van zijn beroemde uh, vredespeech, de, de American University speech die hij een paar weken eerder gaf. Um, en het verhaal gaat dan, hij heeft de Berlijnse muur gezien hij was emotioneel zo onder de indruk dat hij hier uh, terugvond tot zijn inaugurele reden waar hij uh, de beroemde woorden zei, uh, we will pay any price and bear any burden Um, maar dat is dus eigenlijk een foutje. Uh, het is weliswaar natuurlijk een, een, een, een krachtige speech daar in Berlijn. Maar hij wil tegelijkertijd ook de weg vrijmaken voor dit dans met de Sovjet-Unie. Nee. Uh, en daar gebruikt hij de reis ook voor. Maar veel beter wordt het niet hè, dan wat hij daar doet. Veel beter wordt het niet. Als hij een vliegtuig naar uh, Ierland waar hij daarna heen uh, gaat stapt, dan zegt hij tegen Ted Sorensen uh, iets in de brand van deze dag zullen we nooit meer zo beleven. Het was duidelijk. Als die zei dat hij het de greatest welcome of his life had gekregen 50 jaar geleden. Thomas Gijswijk, heel hartelijk dank voor je toelichting. Ja. Goed. Um, het is eerder vertoond. Een land is uitverkoren voor de organisatie van een evenement zoals de Olympische Spelen of het wereldkampioenschap voetbal. En naast alle beloftes en het gejubel over de vooruitgang die deze evenementen zullen bieden is er vanuit de onderklasse van het desbetreffende land onrust en woede... over de kosten die eraan verbonden zijn. Mexico bijvoorbeeld in 1968, vlak voor de Olympische Spelen... sloeg daar de vlammende pan. En nu is Brazilië aan de beurt. En al tijdens de generale petitie voor de WK, de Confederations Cup. Um, Iedereen zou blij zijn in Brazilië dat het voetbal er zou komen. Niets blijft minder waar. Het is niet de verhoging van een uh, buskaartje, maar corruptie, slecht onderwijs, slechte sociale voorzieningen, armoede, ongelijkheid tegenover de exorbitante kosten voor een nieuwe voetbalstadion. Daarover gaan mensen nu massaal de straat op. Um, Ineke Holtwijk komt daarover vertellen. Jij woont in Brazilië en in Amsterdam uh, al heel lang, vanaf 19. 89. het is niet de eerste keer dat je dit meemaakt uh, in, in Brazilië. Gisteren even heeft de, de president Rousseff toezeggingen gedaan. Um, is, er, is er paniek nu in Brazilië? Want het, het woord revolutie zie ik in de kranten al staan. Ja, maar dat is in de kranten. Het, uh, het is niet te voorspellen hoe het afloopt. Het zou ook best wel in een week uh, de helemaal weg kunnen hebben. Maar uh, Dilma Rousseff, de president, is heel erg uh, benauwd... dat dit haar een nieuwe presidentiële termijn gaat kosten. En volgend jaar zijn er verkiezingen. En uh, ja, dit, dit is. Uh, kijk, zij, uh, haar partij is nu aan de derde regeringstermijn uh, bezig. En het is duidelijk dat men kritiek heeft op die partij. En, uh, en zij, uh, Lula probeert te redden wat het te redden valt. <kwijnt> Lula is uh, uh, haar voorganger. En uh, die wil het eigenlijk wel weer overnemen. En Lula is immens populair. Dus uh, die PT denkt van nou dan lozen we... PT is de partij. PT is de partij, de arbeiderspartij. Dan lozen we Dilma weer. En dan zetten we de immens populaire Lula. Die een enorm stratege is. Veel meer dan zij. Want zij is meer een uh, type manager. En uh, die kan het allemaal wel weer in goede banen leiden. Ja, maar wat moeilijk te begrijpen is vanuit Nederland... Brazilianen die gaan demonstreren met het vooruitzicht dat ze een wereldkampioenschap voetbal mogen organiseren. Wij begrijpen het eigenlijk niet. Want als er iets is wat Brazilië typeert, is het de liefde voor voetbal. Dus er moet iets enorms aan de hand zijn als dit zelfs een protest wordt. Dat je gaat protesteren tegen een wereldkampioenschap wat je mag organiseren. Wat is er in wezen aan de hand? Ja, het is het, uh, het gevoel dat. It, uh, dat zij niet deelnemen aan dat uh, wereldkampioenschap voetbal. Ze waren enorm blij toen Brazilië was uitgekozen. Er hing ook een groot spandoek toen op de suikerbroodberg in Rio. Maar dat kaartje dat gaat heel erg veel geld kosten. En uh, er is voortdurend het gevoel van dat er met twee maten gemeten wordt in Brazilië. En uh, voor de FIFA alles. En voor de eigen mensen niks. En je moet je niet vergissen, dit is een gevoel wat al heel lang... Wat zich heeft opgebouwd. Dit is de druppel die de emmer doet overlopen. Hè? Die, stadion, die stadions die nu nog weer duurder zijn. We dus praten over tien keer zoveel geld. als wat men in Zuid-Afrika heeft uitgegeven. Kijk, en dan, dan is dat buskaartje. en iedereen denkt van één buskaartje. wat is nou een buskaartje? Maar mensen nemen, arme mensen wonen ver weg in een stad. en die nemen wel drie bussen om er te komen. bij hun werk. En dan is dat opeens heel veel geld. Brazilië is een verschrikkelijk duur land geworden. En heel veel mensen moeten rondkomen van. 300, 500 euro per maand. En de prijzen zijn vergelijkbaar met Nederland. Ja, dan nou gaan we in op wat je net zegt. Het is al heel erg lang aan het opbouwen. Nog even ook het contrast met wat wij leren over Brazilië... is dat het nu de vierde economie ter wereld ongeveer aan het worden is... Dat er een explosieve economische groei is geweest de afgelopen twintig jaar. Dat die hele sociale samenstelling daar veranderd is. En toch zeg jij, nee, het is al heel lang aan de gang. Er is niet zoveel wezenlijks gebeurd in Brazilië. Nou, er zijn verschillende dingen. Het, uh, uh, kijk, Brazilië is een, uh, een grote economie. en uh, uh, Dus Brazilië uh, staat op de vierde of vijfde plaats. Het hangt een beetje vanaf hoe je dat uitrekt. Uh, dat is iets uh, wat zich de afge afgelopen decennium heeft geproduceerd. En daarvoor zijn, uh, daar zie je twee redenen van buiten, twee redenen van binnen. Om met die van buiten te beginnen. De groei van Brazilië wordt gemotiveerd door de groei van China... Als je praat over explosieve groei... dan is het China, niet zozeer Brazilië. Brazilië heeft veel matiger groeicijfers gehad. 3, 4, 5 procent in de afgelopen jaren. En nu dus uh, zakt het. Uh, is het aan het stabiliseren. Maar China was 19 procent. De vraag van China naar grondstoffen... Brazilië grondstoffenproducent... soja, ijzererts... dat is de groei van Brazilië geweest. In de aller allereerste plaats. En dan De tweede reden is dat Brazilië... veel minder dan een heleboel andere landen... geleden heeft onder de financiële... Crisis. Want zij hadden de stootkussen. China, hebben de vraag minder zakte. En bovendien is Brazilië een hele grote eigen markt: 200 miljoen inwoners. En uh, dat zijn de twee externe factoren. De twee interne factoren zijn. Uh, stabiliteit. Brazilië had een gierende inflatie. Toen ik in Brazilië kwam wonen in 1989... verdubbelde de prijzen van de producten bijna iedere maand. Nou, daar kan je als rijke tegen wapenen... door je geld op een rekening te zetten en te beleggen. Maar inflatie, zulke hoge inflatie, is de gezel van de armen. Die moeten hun geld ogenblikkelijk uitgeven... want de volgende dag kunnen ze daar veel minder van kopen. Het, uh, die, uh, de stabiliteit is begonnen in, uh, in 1994 met een nieuwe munt en een programma. En, uh, en dat is uh, waardoor mensen voor het eerst weer dingen konden kopen. Je kon bijvoorbeeld ook in Brazilië ook als middenklasse geen huis kopen. Want een hypotheek van 30 jaar, dat geeft een bank niet als je zo'n hoge inflatie hebt. Het is een soort loterij geworden. Nou, de stabiliteit maakt dat mensen eindelijk wat kunnen sparen... en wat ander soort producten kunnen kopen. En dan je je de herverdeling, waar Lula, de voorganger van Rousseff... zo voor geroemd is, de herverdeling van geld. En waar bestond die herverdeling uit, die overigens begonnen was... eigenlijk al onder zijn voorganger, uit een soort, laat ik het maar noemen... arme beurzen. Bijvoorbeeld een arme familie kreeg geld... als ze de kinderen op school hadden zitten. En zo probeerden zij twee vliegen in één klamp te slaan, namelijk het onderwijs. Want dat was ook, hè, als je kijkt naar ontwikkelingsstudies... onderwijs is een katalysator. Als je een arme klasse een beter inkomen wil bezorgen... moet je ervoor zorgen in de eerste plaats dat die kinderen naar school gaan... een opleiding afmaken, een betere baan kunnen krijgen. Nou, men sloeg twee klappen, vliegen in één klap. Uh, die armen zetten, hielden hun kinderen op school... En uh, het tweede was, ze kregen wat geld. Dus er waren families. Ik was in het Noordoosten toen die beurzen werden geïntroduceerd. En er waren mensen die hadden eigenlijk nog nooit geld gezien. Er was een soort rauwe economie in de allereerste, allerarmste streken. En die hadden voor het eerst kregen die dan 50 real... dat is zeggen maar zo'n 20 euro per maand om uit te geven. En de supermarkten, ja, die hadden die opeens hele goede zaken. Dus je zat, zag dat die micro-economie enorm begon te groeien. En dat soort beurzenprogramma's zijn onder deze socialistische regering... want dat is toch eigenlijk dus enorm toegenomen. Jij zegt zelf, dat noemen wij overspraken van tevoren, dat jij eigenlijk in de politieke verhoudingen en de sociale verhoudingen uh, dingen terugziet die waarvan je zegt, die stammen al uit de kolonialiteit en die zijn eigenlijk helemaal niet veranderd in tegenstelling tot wat we denken van Brazilië de afgelopen tijd. Ja, want als je dan kijkt naar het politiek, het is dus een van de grote democratieën in de wereld, maar als je dan nou kijkt hoe het politieke systeem eh, werkt en waar mensen ook nu tegen te keer gaan, is het is, uh, het is een groot land. Je moet het een beetje vergelijken als de Verenigde Staten, waarbij je hebt wel een president, een federale staat, maar je hebt de gouverneurs, zijn enorm belangrijk. Dus die regio's, dat zijn eilandjes op zich. En die gouverneurs, dat zijn politieke baasjes die enorm veel macht hebben. En het politieke systeem werkt eigenlijk op basis van clientelisme. En wat betekent dat clientelisme? De gouverneur die geeft banen weg, die geeft geld weg, die geeft Projecten weg. Uh, die is enorm uh, uh, zelfstandig daarin. En dat is wat die Portugezen geïntroduceerd hadden al in de koloniale tijd. Die gaven ook grote stukken land weg. En dan moest je dan als, als uh, adellijke heer of als, goede, als grote koopman, moest je dan dat een beetje bemannen. En je sprak ook recht als je maar die 10% stuurde naar het Hof in Lissabon. Dus dat is het systeem. En dat gaat tot de dag van vandaag. Dus je hebt die politieke zetbazen zeg maar, die vanuit die rekening het geld verdelen, de gunsten verdelen en ook wat ze noemen, Commandaruma Banca noemen ze dat in het Portugees, dus een deel van de politieke banken in dat parlement commanderen. Dus er zitten wel op papier partijen, maar die partijen die zitten vol met mensen uit allerlei regio's die gehoorzamen, tussen aanhalingstekens, aan zo'n gouverneur. En nog één, één voorbeeldje om dat te illustreren: uh, tot voor een paar jaar kon je Overspringen van politieke partij. En ik heb een keertje te tellen. En er was, eh, toen bleek, in dat jaar was een derde van de eh, parlementariërs... was van partij gewisseld. En er waren ook mensen die waren wel vier keer van partij gewisseld. Binnen zo'n periode van vier jaar. Dat is gewoon niet voor te stellen. Dat is nu niet meer mogelijk. Want ze hebben dus een wet geïntroduceerd... die dus heel goed is dat je niet van partij mag veranderen. En hoe kan dat? Hè? Want in Nederland zou je dat gewoon ondenkbaar zijn. Hè? Dat je dus van de SP naar het CDA... Zo. Maar dat is allemaal omdat het steeds weer gaat om gunsten. Waar kan ik het meest mee verdienen? Waar komt? Hè? kan ik mijn regio het best mee bedienen? Omdat die partijen ook geen programma hadden. Dat programma is ja, die belangen. Dus wat jij ook zegt is die hele politiek van de 20e eeuw... zeg maar vanaf de uh, Tweede Wereldoorlog bij ons hier... is een politiek van populisme. Alleen maar En het is of links of het is rechts. Ja. Precies, en dat is ook zo interessant de... van de protesten nu. Want uh, ze willen geen politici erbij hebben. Want uh, die politici, daar voelt men zich opgelicht door. En het hele interessante daarvan... en dat is ook het grote gevaar... wat voor die socialistische partij... die, die arbeiderspartij die nu aan de macht is... al voor de derde, uh, derde periode... Uh, op, de, op uh, de loer ligt... is dat die partij die beschouwde zich... als de partij van het volk... de partij van de straat. Maar die pt die doet ook mee in dat systeem. Het grote corruptieschandaal, waar mensen uh, uh, nu ook tegen protesteren... wat de hele tijd terugkomt, heet mensalang. Mensalang is het maandelijkse bedrag wat de PT betaalde aan de politici... om mee te stemmen met de voorstellen van de regering. En dat, is zo, dat, dat uh, uh, neemt men de PT enorm kwalijk. Het was ten eerste het, was het grootste schandaal in zijn soort. Daar hebben Andere partijen deden dat ook, maar nog nooit op zo'n grote schaal als deze partijen. Partij. En men neemt dat juist die PT kwalijk, omdat dit de partij was van ethisch handelen. Hè. Zij hebben altijd zich erop laten voorstaan. Zij waren een beetje een partij uh, op Europese leest geschoeid met een programma. Die kwam met een vakbond en met idealen. En mensen geloofden daarin. En de PT heeft dus de grabbel gegooid, het laatste geloof in politici... He, hebben zij te grabbel gegooid? En dat is. De PT probeerde de afgelopen weken. die demonstraties in São Paulo. naar zich toe te trekken. door ook. PT'ers de straat op te sturen. met, met banieren van de partij. En die werden weggehoond. Die werden, uh, men was woedend dat die PT probeerde. nu zich te scharen. aan de kant van de demonstraties. alsof zij het, uh, het, het volk. Uh, weer één waren met het volk. We hebben dan nu een situatie dat. een Braziliaans volk. of. Wie, wie er ook aan het protesteren is, want dat wil je, willen we graag ook van je horen, wie, wie zijn het nou eigenlijk precies, hebben we, hebben, heb je daar beeld op, heb je daar zicht op, maar is het dan eigenlijk dat nu Brazilië de afrekening krijgt van een deel van het volk van jaren, bijna eeuwen, clientelisme en dan kortelings populisme, dat nu eigenlijk het volk opstaat, of een deel van het volk? Ja, nou dat zijn twee uh, grote vragen. Maar ja, de ja. eerste vraag van wie? Uh, je ziet dat het uh, um, veel blanke jonge mensen zijn, gemobiliseerd door Facebook. Hè. Social media spelen een belangrijke rol bij het mobiliseren en Sterker het Sterker nog, het is een complot, weten we nu dankzij uh, Facebook <laughs> en internationale Nee, maar goed, dit bedoel. gaat dus om een groep jongeren die niet zomaar in de bestaande kaders, in de traditionele kaders. Nee, die de ja. te angst vallen. voorbij zijn, hè? En, uh, maar bijvoorbeeld, uh, ik belde gisteren nog even met mijn huishoudster... Nou, dat is een arme zwarte vrouw van in de zestig. Kijk, en zij steunt dat... Oftewel, zij steunt dat, de portier steunt dat. Maar zij is bang de straat op te gaan... omdat zij bang is voor dat politiegeweld. Hè? Kijk, En daar, en dan kom ik bij jouw tweede vraag... daar heb je ook iets heel cruciaals van de Braziliaanse samenleving. Brazilianen houden niet van confrontatie. Brazilianen houden niet van conflict. Heel anders dan Argentinië... waar men enorm strijdlustig is... en de hele tijd de straat op gaat. Veel georganiseerde Brazilianen houden daar niet van. Ja. En dat heeft ook weer heel erg te maken... met hoe die maatschappij in elkaar zit. Met slavernij met altijd onder druk zijn. Je weet dat de machtigen altijd het laatste woord hebben. De politie, wat je nu ook zag, hè? de politie heeft heel hard ingegrepen. Een deel van de massaliteit van de protesten nu... is omdat de politie... Uh, ruim een week geleden zo hard heeft ingegrepen. En dat heeft iedereen dankzij die social media, dankzij die foto's en die filmpjes gezien. En daar maken mensen zich druk over en dat kennen ze. J Jij zegt, het grijpt terug op de slavernij, die is eind 19e eeuw uh, afgeschaft. Wel ja. als laatste land. Als, als laatste geleden. land in de wereld, 1888, ja. Het is en een, je uh... ziet nog daar, de, de, dat, dat die samenleving daar nog last van heeft? Ja, dat is misschien heel moeilijk voor te stellen. Maar in, eh, bijvoorbeeld als ik dan weer mijn huishoud. Want dat is een hele wijze vrouw. Die zei ook al tegen mij van, eh, macaco galo. Iedere aap zit op zijn eigen tak. Want ik nam haar mee de, naar de supermarkt. En liet ik haar zien van: God, dit kan je ook allemaal kopen. En dan zei ze: Ja, maar dat is voor jullie en niet voor mij. Er is een soort deemoedigheid van: Zo is het nou helemaal. God heeft het gewild. En dat is gewoon die, die angst voor confrontatie is. Uh, men weet gewoon uit... Dat uiteindelijk levert er toch niks op. Het is een soort. Dat is het, het ingecijpelde van. Hij nou, zei heeft van haar vader dat gehoord. De armen weten dat van nou uiteindelijk in deze relatiemaatschappij gaat het toch om wie je kent. De wet in Brazilië is draconisch. Het is een hele bureaucratische maatschappij waarin je voor de hele kleine dingen de gevangenis ingaat. Hè. Bezit wordt heel erg beschermd in Brazilië. Ook echt iets uit die koloniale tijd nog, waarin het leven van de slaven, het leven was niks waard. Behalve als je rijk was natuurlijk. Maar ja, dan had je natuurlijk al je bescherming. En het bezit was veel belangrijker. Nou, en mensen weten gewoon als je dus geen contacten hebt dan ben je altijd de pineut. En uh, in die relatiemaatschappij hoedt men zich dus om zich te veel bloot te stellen. Men is angst, angstig. Hè? Je weet dat je onbeschermd bent en dat er represailles komen. Je weet, die politie... Als je dan nou kijkt naar die politie, daar even op inzoomt. Hè? Die politie, wat voor wapens heeft hij. Die, die heeft ook helemaal geen wapens die in een democratie passen. Hè? Dus voor uh, korte afstanden. De politie komt met met automatische wapens de sloppenwijk binnen. Dat soort reformers, dat soort hervormingen... zijn ook nooit, nooit uh, uh, doorgevoerd nog in, in Brazilië. Maar zie je nu wel een nieuwe dan soort solidariteit... binnen de mensen die demonstreren? Is dat dan nu voor het eerst wel een... Nou, een, wat je een, ziet een, is dat uh, angst is uh, uh, aan het verdwijnen... Uh, je ziet dat... Um, kijk, toen ik in Brazilië kwam... In, uh, negen, dat is helemaal niet zo lang geleden, in 1989. Maar dan had je alleen maar die Braziliaanse televisie. Je had geen kabeltelevisie, internet en zo. Dus mensen weten, hè, we, we, je noemde Erdogan... Maar mensen weten wat in Turkije is gebeurd. Mensen inspireren zich door wat er in Egypte is gebeurd. Hè. Uh, uh, dan is er... Uh, uh, wat ook heel belangrijk is om de, venten, de angst die weg is... Hè, bij die jonge mensen te begrijpen is dat mensen hebben geld opeens gekregen. Dus die middenklasse. We hadden het over die, die, die stabilisatie van die munt en die herverdeling, die, die arme beurzen. Maar er zijn toch 40 miljoen mensen die daarvoor op een houtje beten. Die gaan nu naar school. Dus het is een middenklasse land geworden. Als ik weer terugkijk naar het pand waar ik woon, de portier die studeert s'avonds, die doet psychologie aan de federale universiteit. Iets meest, dat is het meest prestigieuze wat er is. Hè? Maar zijn voorganger was een man die kon nauwelijks lezen en schrijven. He, dat zie je toch in één generatie. Nou, En dat is het breukvlak wat zich nu heeft geproduceerd. Maar nog geen even wel. In die eerste jaren dat jij er woonde... waren wel enorm grote demonstraties ook. Ja, maar weet je, dus jij doelt op de demonstraties tegen Koller, dat was in 92. En uh, uh, dat was Koller uh, was de eerste democratische president. Hè, na 21 jaar dictatuur. Dus dat was toch nog een hele andere situatie. Die protesten waren ook blanke, jonge mensen. Maar dat was veel minder ingrijpend dan wat er zich nu hier produceert. Men produceerde daartegen. Dat was heel erg ludiek. Brazilianen houden van een feestje. Het waren eigenlijk feestelijke demonstraties. Blij. Maar Collor was een eenling. He, Collor was uh, uh, aan de macht gekomen. Omdat de andere kandidaat, Lula. Want die deed toen ook al mee. Dus de man van links zeg maar. Die was door de elite en door de media. Die in handen zijn van die grote families van die politieke clans. Was die zwaardig. Uh, uh, Color gemaakt. Collor was een eenling, onbekend was gekozen. En eigenlijk wou de politieke elite hem ook niet, want ze was corrupt. Hij deed precies hetzelfde wat die PT deed. Hij had miljoenen al vergaard door besluiten te verkopen. En uh, dat was aan het licht gekomen, daar de media over geschreven. Die jongeren gingen de straat op, maar de politiek nam het over. Color is weggestemd. color is afgezet door het parlement. Door politieke elites die hem niet meer wouden. Dus... Zeg je wat we nu zien? Met die gaat veel, verder. gaat veel verder. En is veel dieper. En Brazilië bevindt zich nu op een breukvlak. Ja, want. Het breukvlak is dan dat je veel uh, de. Uh, de Klachten gaan over veel fundamentelere dingen. Er is geen angst meer. Je ziet dat jonge mensen het geïnspireerd worden. Er is contact met de hele wereld. Men voelt zich deel uitmaken van een beweging, van een veel grotere beweging. En men weet waar het over gaat. Men heeft ook het idee van een alternatief. Jonge mensen hebben ook het idee van kunnen dit beter doen. Men, moet, men wil ook niks meer te maken hebben met die, met die oude politiek. Dus dat betekent een hele structurele verandering ja, in de in politiek. Ja, als ze in staat zijn om dit vast te houden en om te zetten... want kijk, er, zijn geen, er is geen programma nog, hè. het is nog een beetje onsamenhangend. Dus het gaat er wel om, hoe zet men het protest om... in uh, stemmen, in alternatieve politieke oplossingen. Hè. Daar gaat het om. Wie weet nu het uh, um, uh, initiatief te kapen. De regering doet een poging nu. He, met een veelomvattend uh, hervormingsprogramma. We zullen het zien. Verkiezingen volgend jaar. Heel spannend. En het WK. U hoorde Ineke Holtwijk over Brazilië, haar thuisland. Want daar liggen je fotoboeken, is het niet? Ja, het <laughs> Dan is het nu de hoogste tijd voor de column van Philip Fredericks. Ja, we gaan het zo meteen over een middeleeuwse beul hebben. Dat is voor mij een gelegenheid om eens te vertellen... dat ik nog de laatste Franse beul heb meegemaakt. Niet dat ik hem persoonlijk gekend heb... <coughs> pardon, maar bij alle discretie had hij toch de status van Effer, bekende Fransman. In de jaren 70, waarover ik het nu heb, 70 van de vorige eeuw... Hè, werd de guillotine nog regelmatig gebruikt. Dat werd zeker in Nederland vreed en barbaars gevonden... maar de correspondent die ik was... diende er wel tot in de details over te berichten... De beul heette Marcel Chevalier, niet te verwarren met Maurice Chevalier, de zanger met de strohoed en het meest beminde Franse accent in Hollywood en omstreken. Marcel is de geschiedenis ingegaan als de beul die de laatste Fransen ter dood veroordeelde een kopje kleiner heeft gemaakt. In september 1977. Sterker nog, het was de laatste executie van een crimineel in heel West-Europa. In 1981 werd de doodstraf in Frankrijk afgeschaft en kreeg Marcel Chevalier zijn ontslag. Of liever gezegd, zijn contract werd niet verlengd. De beul was niet in vaste dienst van de overheid, dus geen ambtenaar, geen overheidsdienaar. Alsof de staat geen vuile handen wilde maken. Het beulswerk werd overgelaten aan iemand van buiten. Eeuwenoude traditie trouwens, vaak van vader op zoon. Marcel was ingetrouwd bij een beulsfamilie. De bemoeienis met de guillotine was als het ware aangenomen werk. Marcel Chevalier kreeg er destijds 180.000 francs per jaar voor zo'n 25.000 euro van nu. Dat bedrag was niet alleen voor hemzelf, daarvan moest hij ook zijn assistenten betalen. Als ook het onderhoud van het justitiële hout, zoals het houten apparaat met de valbijl in ambtelijke taal werd genoemd. Marcel had dan wel de ronkende titel van executeur en chef... In feite was het beulswerk slechts zijn bijbaan. Zijn echte salaris verdiende hij als typograaf. Hij had in zijn jeugd zelfs het diploma... beste arbeider van Frankrijk behaald. Voor een gewone werkman net zoiets als cum laude afstuderen... voor een academicus. Marcel Chevalier stierf in 2008 en met hem de laatste der beulen. Hij had zich in september 1977 absoluut niet gerealiseerd... dat er nooit meer een beroep op hem zou worden gedaan. Hij had zelfs zijn nog maar 24-jarige zoon Erik... als assistent meegenomen naar de executie... om hem vast te laten wennen aan wat volgens de erfopvolging zijn lot zou zijn. Uitvoerder van het vuile werk, zodat de Franse maagd als symbool van de republiek onbevlekt door het leven zou kunnen gaan. Als zodanig hadden de beulen iets koninklijks, mengden zich niet met anderen. Ze huwden zelfs hun kinderen onderling uit. Het beroemdste geslacht, geslacht is dat van de Sanson, die bijna twee eeuwen lang de executies in Parijs voor hun rekening namen. Eerst nog als traditionele beulen met zwaardgalg en een panoplie aan martelingsinstrumenten. Ze hadden de overgang naar de guillotine meegemaakt... en waarschijnlijk toen al voorvoeld dat er daarmee de klad dreigde te komen... in het eh, nobele beulswerk. Het volk was in ieder geval zeer teleurgesteld over de eerste executie... met wat men noemde het nationale scheermes. Het volk van Parijs had niets gezien, het ging te snel. En zong om zich te troosten, geef ons de galg terug, de galg van hout... schreef de Chronique de Paris. De laatste der Sanson, monsieur Henri, werd oneervol ontslagen. Hij had een slechte reputatie. Hij was homoseksueel, werd op dubieuze feestjes gesignaleerd... was spelverslaafd en had schulden. Kortom, hij had geld nodig. Belangstellende konden tegen betaling bij hem terecht... voor een plekje op de eerste rij bij een volgende executie. Uiteindelijk had hij zijn guillotine verspeeld... tijdens een nachtelijke kaartpartij. Toen er weer iemand verkort moest worden, was hij zogezegd onthand. Het ministerie van Justitie betaalde de niet geringe speelschuld... van 3800 francs en Monsieur Henri was zijn baan kwijt. Het roemloze einde van een gevierde beulsdynastie. De latere president François Mitterrand maakte van de afschaffing... van de doodstraf une cause célèbre. 1981. Marcel Chevalier werd dat jaar 60... De socialisten onder Mitterrand verlaagden toen ook de pensioengerechtigde leeftijd naar 60 jaar. Marcel, de typograaf, kon er meteen van profiteren. 27 jaar lang als beul in rusten. Philippe Rijks, hartelijk dank. De beul. Um, laten we meteen gaan naar uh, het onlangs verschenen boek over de 17e eeuwse beul. Ja, dat is een boek. Ja, wat is dat eigenlijk voor een boek? Ik zei het al in de inleiding. Joel Harrington, een historicus, heeft het bewerkt. Hans Mol zit hier aan tafel als kenner vanuit uh, vroegmodern. Dan moet u denken aan de 16e, 17e eeuwse executiewezen. Hij las voor ons dat dagboek. Uh, we gaan dadelijk even uh, uh, langs de meetlat leggen hoe Philip Fierux het er afgebracht heeft in de ogen van een uh, historisch beulkenner. Maar eerst even, uh, Hans Mol, dat, dat dagboek. Wat is dat nou voor een ding? Is dat iets heel bijzonders? Wat, wat hebben we hier eigenlijk? Het is gewoon commercieel uitgeven bij de bij. Je kunt het kopen. Het staat vol met, met verdriet en executies. Maar leg even kort uit wat is het. Ja, eigenlijk is het niet een dagboek. Dat wil zeggen, het is gebaseerd op een dagboek. De oorspronkelijke titel van het werk van Joel Harrington luidt uh, The Faithful Executioner. En als ik dat letterlijk zou vertalen, klik, lekker, klik lekker. Ja, dan ja. zou ik meer zeggen van nou, de plichtsgetrouwe... of nauwgezette beul. En dat is eigenlijk ook een beetje het verhaal... een soort biografie van deze beul... op basis van aantekeningen die hij heeft gemaakt... in de loop van zijn leven. En hij heeft eigenlijk van elke executie een notitie bijgehouden. En dat wordt in de loop van de tijd worden die notities steeds uitvoeriger. En niet alleen de executies. Hij heeft uh, één um, zeg maar, uh, deel van de executies, maar het de andere deel gaat dan over alle lijfstraffen en torturen en uh, martelingen die hij heeft uh, toegepast uh, bij het pijnlijk verhoor. En op basis laat zeggen van dat skelet, om er toch maar even in de um, sfeer te blijven... heeft uh, zeg maar, Harrington een biografie van die beul uh, geschreven. Nou, dat is eigenlijk het dagboek van een beul geworden in uh, de vertaling. Ja. En leest het lekker? Het leest uh, inderdaad heel soepel. Um... <lacht> ja. Moet je horen, we hoorden net Philip hem een paar dingen zeggen. Um, het is een bijbaantje. Uh, het is freelance, niet een dienst van de staat... Dat zouden tegenwoordig freelance noemen. En het is een familiebedrijf. Uh, dat komt allemaal nog te sprake. Waar, waar zullen we beginnen als we het over deze beul hebben? Was dat ook een, uh, iemand die het als bijbaantje erbij deed? Ja, misschien moeten we het daarover hebben. Over, uh, over het beroepsmatige aanpakken. Uh, deze man was al zoon van een beul. Dat heeft inderdaad te maken met uh, de eervolheid van het uh, een beroep. Um, uh, maar eh, interessant is, eh, deze man was eh, een beul voor de stad Nuremberg. Althans, hij heeft eerst eh, werk gedaan voor de eh, andere stad, maar hij werd eh, beul voor Nuremberg. En Nuremberg was een uh, reisstad, een hele grote... Uh, Rijkstad, rijksonmiddellijk uh, en uh, ook, je zou zeggen, een soort uh, uh, stadstaat. Rijksonmiddellijk, dat is voor historici misschien onbegrijpelijk. Ja, dus, dus, verslagen onbegrijpelijk. Ja, dus onbegrijpelijk, laten we gewoon zeggen, een stadstaat zoals Venetië. Zelfstandig. Zelfstandig, met alleen ergens ver in de verte de keizer die dan nominaal staatshoofd was. Maar deze stad die uh, beleefde uh, in juist in de uh, um, jaren, zeg maar eind 16e eeuw, begin 17e, toch een soort economische opgang. Um, er werd goed bestuurd door een uh, um, omvangrijk patriciaat. Uh, en die wilde dat allemaal ook juridisch goed voor elkaar hebben. Um, nu het verhaal van die beul zelf of het in dienst hebben van een beul is ook een kwestie van een soort staatsvorming. De staat neemt eigenlijk, uh, zeg maar, uh, heeft het monopolie van het geweld en heeft dus ook de plicht en de taak om uh, ja misdaden achterna ja. te gaan in en te ik he, Dit was een stadsbeul in dienst, van, dienst van, Nuremberg. van Nuremberg en die kreeg ook een salaris, die kreeg ook een, uh, uh, een eigen huis. Uh, dus die uh, kost een inwoning, zou je het kunnen zeggen. Uh, in Nuremberg zelf. En uh, krijgt bovendien dat een soort basissalaris. Met daarbij uh, zeg maar ook nog een betaling per verrichting. Dus zo te horen kun je beter beul zijn in de 17e-eeuwse uh, 17e Duitsland. Dan beul in de 20e-eeuwse Frankrijk. Jazeker, want uh, met name in die 16e, maar vooral de 17e eeuw. Dan uh, krijgt het vak van beul, uh, zou je zeggen, meer aanzien. Wordt ook door de staten meer gewaardeerd. Want men stelt heel erg uh, uh, prijzen op uh, rust en orde. En uh, orde, dat is dan het laatste deel van die orde, die, die wordt verzorgd door die beul. En uh, je kunt eigenlijk ook zeggen dat uh, hij een redelijk vorstelijk salaris genoot. en die hem eigenlijk bij de beste 5% betaalden van Nuremberg uh, een plek bezorgde. Ja. Maar komt hij dan ook op zieke feestjes van andere goede mensen? Nee, dat niet. Want uh, oh. dat is natuurlijk het probleem. Hij is en blijft onaanraakbaar. En uh, er rust een taboe op zijn werk. Ja, dat moet je even uitleggen, want we kunnen ons wel iets bij voorstellen overigens. Maar het, het wordt langzaam en zeker een wat minder... het krijgt een beetje status, maar eigenlijk is het een heel oneervol vak... waar die zelf eigenlijk ook... Hè, want zijn vader was gedwongen bult te worden. Door zijn eigen heer moest hij mensen executeren. En dat wilde hij liever niet, maar als hij het niet deed... zou hij zelf geëxecuteerd worden. En zo is het ja. in deze familie tot het bultvak, geko bultvak gekomen. Hij wil er eigenlijk vanaf Zijn hele leven, zijn hele streven is om weer bul af te worden. Ja, daar lijkt het op. En dat is het uh, interessante ook van uh, dit uh, verhaal dat uh, Harrington min of meer ook op die manier ontdekt heeft dat daar die lijn in zit... en dat er een, een soort legitimatie van zijn werk... in dat hele dagboek min of meer verscholen is... maar ook wel uh, aan het eind naar voren komt... Om het, om het feit dat hij aan het eind van zijn leven... een, een soort petitie voor eerherstel aan de keizer uh, laat richten. Maar uh, inderdaad, hij, uh, hij, hij krijgt het vak over van zijn vader. En uh, ja, het is oneervol. Waarom is het oneervol? Uh, ja, omdat uiteindelijk... Um, ik denk dat de middeleeuwse maatschappij het ook zo heeft beschouwd: um, uh, iemand uh, geweld kan aandoen aan, aan een ander die zich niet kan verdedigen. En dat, dat geldt dus als buitengewoon oneervol. Uh, bloed aanbrengend, uh, zeg maar, uh, met licentie, zo gezegd. Ja, nu executeert hij, we zeiden het al eerder, 394 mensen in 40 jaar. Um... Is valt dat... eigenlijk wel mee. Ja, weet ik niet. Is dat veel? Is dat... Ja, het lijkt voor ons weinig, maar ja. is dat in, na de verhoudingen van de tijd... Is, dat, is dit een bul met een bovengemiddelde ja, jaartake Ja, het, of... het is veel. Um, de, en dat is ook een beetje het raadsel van, van het hele Neurenbergen-achtergrond. Maar het is veel, want het is uh, zo'n beetje tien per jaar. Ja. Executies hebben we dan echt ook kapitale uh, halsmisdrijven, kapitale uh, straffen... Um, uh, gaan we naar Amsterdam uh, pak een beetje dezelfde tijd. dan kom je gemiddeld uh, drie, vier per jaar uit. Dus uh, dat is. Uh, en datzelfde gaat. ik weet het toevallig voor uh, Friesland wel. Uh, dat is ongeveer vier, vijf per jaar. voor heel Friesland. Uh, ook ongeveer in dezelfde tijd. Dus uh, dat roept de vraag op. Uh, ja, was er dan, waren er dan meer misdrijven? Um, uh, of veranderde de houding ten opzichte van de. van de. Van de uh, uh, de, de te straffen mensen. Hoe zit dat eigenlijk in elkaar? En dat is een beetje vreemd natuurlijk als je bedenkt... Nuremberg, althans dat is op het eerste ogen... op het eerste ogen Nuremberg is een stad in enorme ontwikkeling. Nu doet het, wij spreken, economisch goed. En toch zie je daarin een hele strenge benadering... van de uh, misdadigers Is dat gewoon de Duitse Grootlichkeit... of is het nog iets anders? Nou, wat, wat hij zelf, Harrington, aanwijst... ik denk dat hij daar wel gelijk aan heeft... is dat, uh, laten we zeggen, de, de omschrijving... ook de juridische omschrijving van alle misdaden en van alle procedures die je moet aangaan om mensen te pakken te krijgen en om te bestraffen, die wordt steeds beter omschreven en die worden steeds nadrukkelijker vastgelegd. Dus je moest het behoorlijk bond maken wilde je de doodstraf krijgen? Nou, dat niet direct. Want uh, die, de, laten zeggen, de inhoud van de straffen uh, is eigenlijk ten opzichte van de middeleeuwse situatie niet veranderd. Uh, at, alleen de procedures die worden veel. Uh, het administratieve, het, administratieve apparaat ja. wordt eigenlijk steeds, steeds professioneler. Uh, uh, nee, maar uh, ja. dat is in wezen wat er aan de hand is. Ja, één voorbeeld, ja. uh, voorbeeld is gewoon uh, ja, uh, voor diefstal. Uh, nou, bij uh, recidieven, één, uh, twee, drie. Uh, de derde keer dan is het een kwestie van, van hangen of in oplopende uh, zwaarte. En dat is allemaal keurig omschreven. Maar dan betekent het als je weer een dief te pakken hebt. En, hij komt hier dus langs. Uh, dat je dan ook bijna geen keuze meer hebt als rechter. Want uiteindelijk is de rechter die het bepaalt en niet de beul. Om dan zo iemand ja, te doodvinden. En uiteindelijk is het heel simpel. Of simpel, ik weet niet of het simpel is. Maar ja. wat, wat je zegt komt hierop neer. Het wordt administratief steeds beter bijgehouden. Ja. Dus als Pietje voor de derde keer komt, staat het nu netjes genoteerd. En honderd jaar geleden stond er misschien niet genoteerd. Dat Pietje al eerder langs was geweest. Ja, en bij de Lul. Zeker. En, en het komt ook bij dat in de, in, in de situatie... Uh, had je wat meer variëteit in straffen. De, Um, je, je kon ook eens iemand uh, verbannen. Je kon eens iemand op uh, straf bij de vaart naar Jeruzalem sturen. Of andere oplossingen. Uh, of bij de buren, bij zijn van spreken, uh, deponeren. We moeten nog even naar die meester Frans ja. Schmid uh, uh, zelf toe. Want daar gaat het uiteindelijk om. Uh, was het een vakman? Want hij schrijft zo dat hij een paar keer uh, met onthoofden ernaast zit. Ja, ik denk dat hij een hele, een hele goede vakman was. Want dat blijkt ook wel uit zijn, uh, zijn, zijn boek. Uh, je zou bijna kunnen zeggen dat hij elke... Um, uh, executie bijhoudt om, uh, uh, als een soort teken van zelfrespect. Uh, waarom doet hij het? Maar uiteindelijk heeft hij over zijn hele leven maar drie keer uh, bij wijze van spreken misgeslagen. En um, nou nou is het een kwestie vooral van het onthoofden. Dat is uh, het kunstje van uh, de beul, wat Philip al uh, vertelde. Uh, als hij dat in één keer goed deed, dan was het uh, prima. Dat wilde ook eigenlijk het publiek graag uh, zien. Uh, de kunst. En niet uh, inderdaad die valbeilden, die guillotine. Uh, maar dat was uh, uiteraard fysiek best wel lastig. En daar moest je op uh, oefenen. Uh, en deze man die heeft het uh, van jongens af aan natuurlijk. Daarom ben je ook uh, uh, gezel bij je vader. Je leert het vak. En dan uh, doe je dat uh, goed. En deze man heeft heel nauwgezet waarschijnlijk, um, of nou gezet zoals hij het zelf omschrijft... zijn uh, executies voltrokken. Want ja, drie keer verknoeien op, uh, op, op 400 man... nou ja, het zijn niet allemaal 400 uh, halsmisdaden Of uh, laat we zeggen hoofdingen, dat niet. Hij schrijft letterlijk drie keer, komt het woordje verknoeien. Verknoeien, ja, ja. Twee keer op plaats van zijn leven, op, op plaats van zijn carrière. En dat vond hij kennelijk dan ook... Uh, dat hij dan er niet meer toe in staat was en reden om met pensioen te gaan. Maar goed, een vakman, een oppassende beul, dus wat hij dronk niet hij hij, hij, en hij droeg, ja. zich, hij droeg ja. zich eigenlijk niet des buls. Ja, die ideale scherprechter eigenlijk voor een, een stad, ja. zou je kunnen zeggen. En uh, kun je hem betrappen op iets van een geweten, dat hij in, in, in dat dagboek of in die fragmenten ook schrijft: ja, eigenlijk heeft deze en deze het helemaal niet verdiend. Is er iets van een gevoel van eindelijk doe ik iets raars? Nou, dat is lastig te achterhalen. Uh, hij, uh, hij, hij gebruikt uh, amper het woordje ik, geloof ik, komt iets van vier of vijf keer voor. Uh, en eigenlijk bespiegelingen over uh, nou ja, waarom en hoezo, dat, uh, die komen niet naar voren. Wat hij wel doet is uitgebreid uh, zeg maar beschrijven wat uh, zijn, um, de misdaden die hij moet executeren heeft gedaan. En het lijkt erop alsof hij uh, zelf dat zo uitvoerig doet, om bij wijze van spreken zelf een legitimatie hebben waarom hij uiteindelijk die executie kan toepassen. Een soort uh, legitimatie voor zichzelf. Dus hij gaat heel uitvoerig in op uh, al die roofmoordenaars met uh, wat zij uh, allemaal niet op hun uh, kerfstok hebben. Uh, en je voelt eigenlijk, althans dat Herrington haalt het er wel uit... Uh, dat, uh, dat hij dat als een soort uh, ja, de wreker namens het slachtoffer uh, uitvoert. Dus je hebt het idee dat hij uh, zichzelf ook vooral ziet als uh, iemand... die natuurlijk uiteraard namens het gerecht optreedt... maar ook namens de slachtoffer, zou je kunnen zeggen. Ja, en dus hij doet het omdat hij uit, uit naam van de getroffenen, als het ware, dat, ja. daarmee legitimeert hij zijn ja. eigen uh, handelen. Tegelijkertijd, iets van die arme zondaars is er niks van te bespeuren. Nou, dat is wel Geen lastig, mening. want als je die, die, al, uh, die, die hele panorama langs ziet uh, lopen... dan zijn het uh, ja, toch wel heel vaak uh, de, de veelplegers. En de, Ze hebben het gewoon verdiend. Nou ja, dat, ja. <laughs> dat is wel moeilijk als je het leest. Want uh, uh, wij kennen natuurlijk de omstandigheden van al die uh, situaties. Je krijgt natuurlijk wel het idee... daar zouden wij uh, moderne mensen wel meer moeite mee hebben. Vooral uh, de, de, de, de vrouwen die, uh, die als kindermoordenaar uh, terechtgesteld worden. En je voelt al aan... Uh, zeg maar dat, dat, dat vrouwen uh, als het kind geboren is... en ze kunnen hem niet ah. onderhouden... dat ze dan een, een wanhoopsdaad begaan. En, maar goed, hij is dan kind van zijn tijd... en hij uh, nee. vindt dat het zonder meer uh, uh, doodstraf verdient. Nou, nou is hij, dat zeiden we net al eens, een oppassende, een nette bul. Is dat bijzonder? Een bul die niet drinkt, een bul die niet rookt, een bul die niet. Uh, uh, ja, um, naar ja gaat, nee, et er zijn er meer. De, de beul van, van Leeuward uit de 18e eeuw, want die zit al een eeuw later, die, die, die, die gold ook als een oppassende man. En die, die maakte zichzelf zelf boos over een, iemand die hem had uitgescholden voor beul, want hij vond zichzelf geen bul. Hij was scherprechter, wat toch wel even op een hoger niveau stond. Een beul was toch de beulsknecht. Dus, uh, maar dan hebben we het over een eeuw later. Maar in de vroegere tijd dan zie je toch wel dat er heel veel beulen zijn... die, ja, die, die dan toch niet zo erg oppassend zijn, ex-misdadigers... of die zelf vaak weer de volgende cliënt van de beul worden... omdat ze zelf een moord hebben begaan of aan de drank. En bijvoorbeeld, maar misschien komt dan weer terug... In, bij het probleem van de psychologie van de beul. Ergens in Deventer of in Zwolle, 1550, is er iemand die... er wordt gezegd de beul is krankzinnig geworden weten wij niet natuurlijk. Van dat, zijn vak. Van, dat denk je dan. Het ja. zou natuurlijk ja. kunnen zijn dat hij in de gene zat. Maar uh, bij wijze van spreken. Tot slot. Uh, deze minister, Frans Schmid, wil in stil, wil het vak van Bul daarvan kwijtgescholden worden. Doet daarom zijn uiterste best. Waarvan je zou denken, jongen, je kunt het beter ja. wat minder goed doen. Maar goed, uh, lukt het hem om uh, als Bul? Te eindigen zonder dat bullshiring te moeten voortzetten, met name voor zijn familie? Ja, dat lukt hem tot op een zekere hoogte. Maar je moet nadenken uh, dat we hadden, is het is een hoofdvak, uh, maar uh, hij, hij had, was teg tegelijkertijd ook uh, uh, uh, chirurgijn, genezer, ledenzetter. En dat was een, uh, een tweede tak waar hij zijn zelfrespect aan ontleende. En dat schreef hij ook in dat eerherstelverzoek uh, neer. Dus hij krijgt eerherstel, maar hij maakt zelf amper nog mee. Nou, hij heeft nog wel tien jaar uh, na zijn laatste executie als genezer... Juist. goed. Nou, het boek heet uh, Dagboek van een Bul. Uitgekomen bij de bezige bij. Hans Mol, dank. Wilt u meer over de Bul horen? Ga dan naar het programma itzerda. slash itzerda. En luister daar naar een interview met Joel Harrington. Die net werd genoemd als auteur. Wij zijn er weer na 11 uur. Met de vreselijke familie van Napoleon Bonaparte. Tot zo. Van harte welkom allemaal. De afloop is er voor de fotograaf een gelegenheid. Om het hele technische team op de foto te nemen. Deze week. Oranje Perschef en commentator Kees Jansma in de perstribune over de hysterie rond het kampioenschap voetbal van 88. Hoe is het? Lekker rustig, lekker rustig. De keeper van toen, Hans van Breukelen. Mijn mooiste oranje moment als ze thuis komt na het winnen van een Europese titel dat je het gevoel had dat een heel land op zijn kop stond. En tennisser John van Lottem ligt terug op zijn carrière. En het laatste tennisnieuws. Zometeen, kwart over 12, de perstribune op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.